Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan... zware gevechten gemeld tussen aanhangers van zittend president Bakbo... en de gekozen president Ouattara. Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn geweerschoten gehoord. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Ouattara. Gisteravond laat ging het beeld op zwart. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Hij is de laatste dagen steeds verder in het nauw gedreven. Volgens het hoofd van de VN-missie in die voorkust zijn zo'n 50.000 militairen en politieagenten niet langer trouw aan het regime. Bakbo zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan. Dat wordt bewaakt door zwaar bewapende elite-eenheden.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 Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Volgens GroenLinks is er veel onduidelijkheid over wat er precies onder de operatie valt. Bijvoorbeeld of het leveren van wapens aan opstandelingen mag. Minister Rosenthal herhaalde dat de VN-resolutie daar geen ruimte voor biedt. Een rechtbank in Argentinië heeft een generaal die diende onder de junta tot levenslang veroordeeld. De ex-generaal Eduardo Cabanillas leidde in de jaren 70 een beruchte gevangenis van het militaire regime... De meeste gevangenen in het complex in Buenos Aires waren dissidenten die uit buurland Uruguay waren ontvoerd. Ze werden er gemarteld en uiteindelijk vaak vermoord. Dat gebeurde in het kader van operatie Condor. Een samenwerking van de dictaturen in Latijns-Amerika in de jaren 70 om tegenstanders op elkaars grondgebied te elimineren. Ex-generaal Kamanias werd onder meer schuldig bevonden aan vijf moorden. Drie andere verdachten kregen straffen tot 25 jaar cel.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 Nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl of www.twitter.com slash nachtzuster. Dat zijn wat manieren om mij te bereiken. Maar het prettigste is als je belt naar 0800-1121, want dan... Uh, kunnen we jou aan het woord laten. En daar draait dit programma tenslotte om. Um, chatten kan ook tijdens dit programma via www.nachtzuster.net. En dan klik je gewoon linksboven de chat aan. En dan kun je meepraten met alle mensen... die daar de hele nacht over alle onderwerpen die voorbij komen meepraten. En dan zijn er nog die vragen die ik zo graag beantwoord zou willen horen... nog het komend uur. En dan... Vooral die vraag over die kalkoen. Het zou toch wel fijn zijn als we die nog even af kunnen ronden. Dat ik daar niet de hele week mee rond blijf lopen. Met de vraag, hoe kan het nou? Klopt het verhaal dat ik binnenkreeg via de mail? Over een kalkoen die zijn eieren op kan houden. Hoe kan het dat een kalkoen... die, um, ja met kerst bij iemand is bezorgd, levend. In maart opeens negen eieren legt, waar negen kuikentjes uitkomen... zonder dat er een mannetjeskalkoen bij geweest is. Heeft, die dan al die tijd, heeft zij dan al die tijd de eieren opgehouden? Wat Ellie beweerde via de mail. 0800-1121, als je er iets zinnigs over kunt zeggen. Um, groente en fruit dat bespoten is. Wat doet dat met je lichaam, wil Gerrit graag weten. En Willem wil weten hoe zo'n motief ontstaat van bloemen op je raam. Dus ijsbloemen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat het eruit ziet als ijsbloemen? Dat moet toch iemand weten? 0800-1121. Ans die vroeg naar aanleiding van het verhaal over nitriet en nitraten en uh, spinazie... dat je niet meer kunt verwarmen en uh, sla dat uh, niet langer dan een dag eigenlijk uh, bewaard moet worden. Hoe zit het dan met die kant-en-klaar-maaltijden... die je koopt bijvoorbeeld bij de Albert Heijn? Die kun je soms wel vijf, zes dagen bewaren. Als dat dan niet mag met sla, wat doe je dan met zo'n salade? 0800-1121. En Wil, die zegt... de kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn. Waarom zit er in sommige tunnels... zoals de Maastunnel, de Kiltunnel en de Vlakertunnel... dan een bocht? Dat is toch helemaal niet de goedkoopste oplossing, vraagt Wilsig af. 0800 1121. I'm really And everything I do Always wondered if the sound was right so come on, Darkest night. Nova Star heet die. Het is in België, het heet eigenlijk Joost. En het nummer heet Tunnel Vision. En dat natuurlijk naar aanleiding van die nieuwe vraag die net binnenkwam. Van uh, Wil, waarom zijn uh, tunnels niet recht? Waarom zit daar soms een bocht in? Want dat kost toch gewoon extra geld. 0801121 Um, oh ja, de crypto staat nog open, is nog niet opgelost. En de opgave van vannacht is meer paal. Meer paal is de opgave en de oplossing moet bestaan uit 15 letters. 0800 1121. Martijn, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi. Oh, je bent niet schreeuwende, Martijn. Die verwacht ik altijd rond dit tijdstip. Oh, nee, je de vorige week ook, ja. Nee, dat is de die uit Haalmond. Ja, ik zet dan gewoon bijvoorbeeld allemaal koptelefoon ietsje achter. Ja, ik daar is Martijn weer! Ja. Ik kan ook wel zo over praten, maar laat ik dat maar niet doen. <laughs> nou Ga je gang hoor, want het is eventjes jouw zendtijd nu, zeg het maar. Ja, ik belde over die, uh, die uh, ijsbloemen, zeg maar. Ja. ja ik, uh, ik zat er ook altijd mee met die braaf, dat heb ik helemaal uitgezocht. En dat is een uh, afzetting van ijskristallen uh, van de vorm die met bloemen vergelijken. Het is eigenlijk een specifieke vorm van rij en rijp. Van? En dat, en dat uh, komt ook eigenlijk alleen voor op dunne ruiten. Ja. En de temperatuur die uh, wordt lager, en dan met hoge luchtvochtigheid. En als er dan uh, stofdeeltjes op de ruiten zetten, van, uh, of krasjes, dan uh, maakt dat kristallisatie eigenlijk uh, mogelijk. Dus dan, uh, en hoe... Kouder de lucht en hoe eh, meer vochtigheid, hoe groter die bloemen worden eigenlijk. Ja, maar je zei iets, je zei iets in het begin. Uh, het is het patroon van. Hoe zei je dat? Ja, je, je legde heel goed uit wat, waarom het een bepaald patroon werd, alleen ik verstond je niet. Dus weet ik ook eigenlijk niet of je het wel goed uitlegde, maar daar nou. ging ik een beetje van uit. Ja. Dus waarom worden het nou een soort van bloemen? Nou, dat. Dat ben ik ook eigenlijk nog nooit achtergekomen. Oh. Maar het is. Um, door dat er uh, broeinaasten op de ruit zitten, als van. Uh, stofdeeltjes of krasjes. Ja. Yeah. En daarmee een, een lage temperatuur en een hoge vochtigheid, dan wordt dat gewoon als. Uh, ja. Dan worden dat die, uh, ijsbloemen. Zijn. Maar dat zijn ijskristallen vanwege de vorm worden ze mee een bloem verlezen. Het is gewoon eigenlijk een vorm van uh, rijgerijp. Ja, dan, dan zeg je het weer. Als... Het is een vorm van rijgerijp? Rijgerijp, ja. Dan zie je buiten ook op de planten, dat is mee aangevrozen mist en zo. En dat is dan eigenlijk wat je binnen ook krijgt op de ruiten. Uh, ik weet niet wat rijgerijp is. Ja, dat zullen ook niet zo te zijn. maar dat zie je blijkbaar zie je dat buiten in de winter op de planten en zo. Dan zie je eigenlijk van die soorten, ja, hoe moet ik zeggen? Ik weet het eigenlijk niet precies hoe het moet zijn, maar en dat zie je dan op de planten. En dat, ja, zo noemen ze dat. Maar kan jij me nu uitleggen waarom er, waarom er een bloempatroon bestaat en waarom het niet gewoon egaal wit bevriest? Ja, zo. Het wordt gewoon altijd in een bloem vergeleken. Ja, dat heb ik eruit uh, opgemaakt. Uh, ja. Nou ja, dat is in ieder geval voor een gedeelte beantwoord. Misschien komt er nog een, uh, een toevoeging aan. Had je nou ook nog een vraag? Ja, ik heb ook nog een vraag. Ja. Nou. Daar loop ik ook al jaren mee rond. Ik ben chauffeur en nee, ja, het hoort, hoor ik niet zo waar ik maar op Retonde, daar hoor je nou alles, fietsen in de dode hoek. Uh, om waar doodgereden, weet je? Ja, het Ja, ja. Maar waarvoor laten ze dan fietsen niet tegen het verkeer in op de rotonde rijden? Dat heb je ze altijd in het beeld? Hmm. Ja. Dat je als fietser altijd de rotonde linksom moet nemen. Ja, en dan uh, auto's rassen om. Dan komen ze altijd. Uh, ja, je moet zeg maar. Ja. Hmm. Ja, er is vast een reden voor dat het niet overzichtelijk is... of dat, het dan, dat er dan een, nooit een einde komt aan uh, tegenoverliggend verkeer. Maar goed, ja. als jij je regelmatig tegenkomt... en jij denkt dat het zou veel handiger zou zijn... Ik denk het wel. Ben ik ook benieuwd. Waarom fietsers niet tegen de rijrichting in op een rotonde? Linksom. Ik denk dat we helemaal in de war raken... als we opeens dingen linksom moeten gaan doen. Fiets je wel eens, Martijn. Ik denk dat gewoon minder ongelukken krijgt. Oh, ja. Fiets jij wel eens, Martijn? Fietsen? Ja. Nou, de laatste tijd niet zoveel <laughs> meer. Nou. Dat uh, is van vroeger. Ik, uh, ik doe een poging voor je, Martijn. Dat is goed. Dank je wel voor je vraag en je antwoord. Heel bedankt. Dag, dag. Hoi. 0800-1121. Tom, nacht. Hallo, met Metrom. Hallo. Ik moest even, ja, ik moet even erin inkomen. Ik, uh, ik had een antwoord op die vraag over die kalkoen, Ja. Yeah. Want, uh, ja, tenminste, op school heb ik ooit een keer gehad dat, uh, dat het bij kippen in ieder geval zo is, dat ze, zeg maar, na een bevruchting, dat ze dan uh, maar liefst een, ongeveer 21 dagen uh, sperma kunnen bewaren. Ja, zie je wel. Dat is de, wat zeg je? Zie je wel, ze kunnen het gewoon ophouden. Ja, ze kunnen het gewoon bewaren op een of andere manier. Dat is, dat is heel wonderlijk en kunstig in de natuur. Ze, ja, ze, hebben, ze zitten iets anders in elkaar dan de zoogdieren natuurlijk. Het is dus sowieso, ze hebben, ze hebben een, een soort Kroaca, hebben ze. Waar, alles, waar, waar zeg maar de, de, de eileider enzovoorts, alles eigenlijk terecht komt. En dan, uh, woonlijk genoeg, is, is, is, is het kennelijk een optimale plek om, om zelfs uh, uh, een tijdje uh, na de bevruchting, of niet naar de bevruchting eigenlijk, maar gewoon naar de paring, om daar gewoon uh, sperma op te slaan. Nou, dan, dan klopt het natuurlijk nog niet, want hij had het over dat, in, dat, de, dat de kalkoen werd bezorgd voor kerst en dat hij pas in maart negen, negen kuikens kreeg. Ja, nee, maar goed, wat gebeurt er dan daarna? Kijk, kijk een vogel legt natuurlijk niet alle eieren tegelijk. Oh. En uh, uh, in principe wordt er dan één voor één wordt er een ei bevrucht in de loop van de tijd en de periode dat het uh, een sperma gewoon voorradig is, om het zo te zeggen. Ja, dus dat, maar als dat, dus, dat 21 dagen dag is, is. Wat zeg je? Als dus. dat 21 dagen is, dan moet het toch in januari gebeuren allemaal. Ja, nou, in ieder geval, ik, ik had begrepen dat hij die kokoen op een bepaald moment gekregen had. zonder te weten waar die nou precies vandaan kwam. En ja, precies. En hij de... is gewoon eieren liggen. en die heeft dan waarschijnlijk in de situatie gezegd... Dat, dat hij dus wel een mannelijk dier was uh, op de ship ja. waar die vandaan ja. kwam. Hij is gewoon je voordat je dus, hij bezorgd ze, ze is gewoon zwanger afgeleverd? Nou, zwanger. Ja, dat, dat, nou, juist niet. Nou ja, uitgeven. zeg maar, zat maar bekuikend. Gewoon je, ze zat gewoon Sperma, dus, en, en dan en is eieren blijven liggen. Ze is gevuld ze, afgeleverd. Ze, ja. Wat zeg je? Ze is gevuld afgeleverd. Nou, afgevuld, maar ja, zo, zo zou je het misschien kunnen zeggen. Nee. <laughs> in, ieder geval, in ieder geval goed bevoer. Ja. Dus wat dat betreft kan er dan toch gewoon een, een normale nakomelingschap uh, ontstaan zonder dat je hem aangezien hebt. Ja, kippen is het in ieder geval zo, dus en ik denk dat het bij een kalkoen dan uh, ook zo zal zijn. Het klinkt heel logisch inderdaad, ja. Ja, ze hebben dat echt, echt wetenschappelijk onderzocht en toen ik dat voor de eerste hoorde dacht ik van ja, dat geloof je niet. Maar het is zo, dus toch zit de natuur soms onzonderlijker in elkaar dan je denkt. Ja. ja. De vogels beginnen weer te fluiten, hier zit een rood bosje hier voor de deur. Ja, ik, ik denk nu toch een hele tijd dat het een, dat het een al voorbevrucht rood bosje is dan. Nou, dit... Nee, ja, dat is toch een vanvoerig aan, ja, neem ik aan. Oh, oké. Okay. Er dus nee. begint er eentje te broeden hierop. Er zit zijn territorium achter te zetten, <laughs> Het is in ieder geval wel gezellig zo vroeg op ogen. Ja, lekker is dat. Is het al, begint het ook al licht te worden? Want ik zit, al, ik zit weer in een hok. Ja, ik weet niet waar. Ik, ik zit in de buurt van Utrecht. Dus ik zit niet veel oostelijker of westelijker dan jij. Want je zit in Milleversum, neem ik aan. Dus, ja, ja, ja, maar ik kan niet naar boven... Nee, naar, naar boven. Niet, naar buiten, niet kijken. naar buiten kijken. Nee, nee, nee, nee. nee nou, het duurt, het duurt nog eventjes. Ik denk dat, het nog, dat we nog, nog net niet in de schemen zitten. In oh, nou, dan zijn er, nog, het, zijn er nog mensen die nog lekker de oogjes dicht houden. Dank je wel voor het ja. bellen, Tom. Oh, Oké. Okay. Tot hey, de volgende keer, hè? Goedemiddag. Da. Da. Goedemiddag. Da. Igor. Hallo. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had eigenlijk een ander antwoord. Op uh, de kalkoen. Uh, Een ander antwoord, dat kan dus niet. Aan. Nou, niet speciaal voor kalkoenen, maar uh, voor onbevruchte dieren die toch. of uh, uh, geboorte zonder bevruchting. Dat uh, komt wel eens voor. Door oh. spontane celdeling. Dat heet partagonese dat komt veel voor bij, uh, bij amfibieën. En, uh, nou weet ik niet zoveel van biologie, maar volgens mij is een kalkoen geen amfibie, of wel? Nee, nee, nee, maar het, het kan zijn dat er spontaan een celdeling plaatsvindt. Dat er een ei uh, ontstaat en uh, dat daar uh, een kuiken uitkomt. Maar dat is dan een, een, altijd een, een, een uh, vrouwtjes. Kuiken. Oh. Ja. Oh. Maar in dit geval waren het negen kuikers, dus dat zal wel niet dan... Negen kuikers? Ja. Nou, als het negen keer gebeurt, dan... Uh, <gacht> dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar het komt voor in de natuur dat er uh, spontane geboorten zijn. Maar met name bij lagere diersoorten, bij, uh, bij reptielen en amfibieën. Ja. En het, wat, wat, wat bijvoorbeeld ook voorkomt uh, bij konijnen. Ja. Het omgekeerde. Dat uh, spontaan uh, de geboorte wordt afgebroken. Of de, de, de, de zwangerschap. De zwangerschap wordt afgebroken, ja. Oh? Ja. Maar hoe zou dat dan? dan? Hoe dat werkt? Ook door die uh, celdeling. Nou, door uh, hormonen. Oh? Ja. Bah. ja. Een beetje zielig voor de konijntjes. Ja, maar uh, dat, doet, uh, dat, dat, dat doet de moeder zelf. Oh. Ja. Hmm. Goed, maar, maar da dat Maar de dus die spontane uh, geboortes, dat, dat komt voor. Alleen uh, niet, uh, niet, uh, niet bij mensen dus. Nou ja, volgens mij ook niet bij deze kokoen, hoor. Nou, dat, uh, dat is onwaarschijnlijk, ja. ja. Dat, uh, ja. Nee, ik denk, ik denk dat deze kalkoen inderdaad gewoon is afgeleverd met al uh, zeg maar wat voorraad uh, in de buik. Ja, en maar dat, dat het, nog... het zo lang goed blijft. Ja, is een beetje een mazzelkakkoen geweest. Ja. ja. Nou ja, dat is allemaal ja, uh, niet. Maar het is ook alweer tien jaar geleden. Maar dat zou een hele goede verklaring kunnen zijn. Nou, dankjewel in ieder geval voor het bellen, Igor. Nou, tot de volgende keer misschien. Ja, dat, uh, de, laten we dat afspreken. Oké. Okay. Dag, doei. 0800 1121. dat is het nummer hier in de wachtkamer van de nachtzuster. Ik zal eens even kijken wat we nou nog niet beantwoord hebben. Want we hebben nog zo'n 38 minuten te gaan. Dus grijp je kans als je bijvoorbeeld iets weet over uh, bespoten groenten en fruit. Wat dat met je lichaam doet. Want uh, Gerrit maakt zich daar zorgen over, die zegt van ja... Uh, er zijn afspraken over. De, de, de hoeveelheden de gift die er op uh, groente of fruit wordt gespoten. zijn in principe zo klein dat het geen kwaad kan. Maar het moet toch iets met je lichaam doen. dat je dat soort spul binnenkrijgt. Nou, als je daar meer over weet, 0800 1121. Willem, die wilde heel graag weten hoe het zit met de bloemen op de ramen. tijdens uh, als het vriest. En even kijken hoor, of ik het zo snel terug kan vinden. Want iemand op de chat had daar een heel verhaal bij. Even, even kijken. Dus altijd als ik probeer iets terug te vinden, dan uh, lukt het altijd niet heel makkelijk. Maar ik heb het hier... Uh, eens even kijken. Beus die uh, zegt op de chat: bij mist zweven de fijne waterdruppeltjes in de lucht. Daalt de temperatuur onder nul, dan raken die waterdruppeltjes onderkoeld. Ze bevriezen zodat, zodra ze ergens tegenaan botsen. In dat geval spreken de weerkundigen van ruige rijp. Ja, daar hadden we het net ook even over. Deze vorm van neerslag komt minder vaak voor dan rijp, uh, doordat daarvoor behalve vorst ook nog mist nodig is. Dus dat was eventjes een uitleg van die term uh, ruige rijp... waar we het net over hadden. Nou, als jij nog weet waarom de uh, aanslag op ramen... tijdens het vries de vorm van bloemen aanneemt... als je dat uit kunt leggen, bel dan graag even naar 0800 1121. Uh, wil wil graag weten waarom sommige tunnels niet recht zijn. Want de uh, kortste afstand tussen twee punten is volgens hem toch een rechte lijn. Dus hoe kan het dan dat er een bocht in bijvoorbeeld de Maastunnel zit? Waarom is dat? En Ans, die vroeg zich af hoe uh, lang we nou sla kunnen eten. Want als het waar is, wat eerder gezegd is... dat je sla niet te lang kunt laten liggen... dan maakt ze zich een beetje zorgen over de kant-en-klaar-maaltijden... die bij de supermarkten liggen. 0800-1121. Ashley? Ja, hallo. Uh, ja, ik zo met mijn auto. Ik uh, kom net uit Engeland. mijn dochter teruggebracht op visite geweest. daar. Ja. hoor ik zo het programma ik luister vaak heel vaak naar Nederland... Uh, Helemaal zo wel, ja. maar ik heb voor, voor mezelf heb ik besloten helemaal geen versgroenten te nemen. Echt waar, nooit niet? Nee, nooit. Vanwege de bestrijdingsmiddelen? Ja, want als het in de winkel, uh, ik geloof niet dat een sla blaadje wat in de winkel ligt, als ik gewoon een moestuin heb ik gehad. Ja. En als je een moestuin hebt, zo gauw je dus een sla afsnijdt, dan sterft die. Ja. Want de verbinding met wortel is verbroken, dus. In de winkel blijft zo'n sla dat blijft al een hele week goed. Er ja. zit dus een superlading. van hem. Ja. Daarom doe ik het niet. Dus ik ja, denk ja. het beste is gewoon om diepvriesgroente te eten. Nou ja, echt waar? Ja. Dat was zo van het land meteen En ja, Dat bekoten, zeg... meteen bevroren. Ja, dat zegt Martine bijl altijd. Maar is het dat er schijnt toch ook flink wat te verliezen aan vitamine en dergelijke. En daar, zit ja, natuurlijk de, daar zitten dezelfde bestrijdingsmiddelen op. Ja, nou, ik vind dus als we dat zo milieubewust willen zijn... en dat we het zo belangrijk vinden dat mensen gezond moeten leven... gezonde voeding moeten krijgen... dan moet er van hoogrand ingegrepen worden en geen kunstmest. Want kunstmest is ook niet goed voor ons land. Dat is <laughs> dus een overbemesting, kijk. Er yeah. uh, was gewoon, gewoon uh, gigantisch veel... Uh, ja, geld te verdienen. Dat ja. is alles. Ja, ja. ja, ja. Uh, Met een heleboel dingen is het zo. Bestrijdingsmiddelen net zo. Uh, ja. die uh, soja ook. Ik bedoel, al die toestanden daar in Argentinië ook. Dat er helemaal geen insecten meer vliegen en zo. Maar, maar jij eet altijd alleen maar uit de diepvries. Ja. En ook oh, fruit ja, eet je niet? Fruit, dat eet ik dus wel. Want aan de sinaasappel zit het schil op. Die haal ik er zelf af. Kijk, want oh, ja. vrouwen die hebben ook de neiging om in de winkel bij de groentenbank. Ja. altijd alles te betasten. Ja. Ja. En dan, uh, <laughs> dan hebben ze krop in de handen. Ja. Dus voordat die, als die krop op je bord komt, dan is ik ah, hier wow. 40 keer in de in vrouwenhandjes geweest. Wat een vies Kijk, verhaal. dat vind ik ook niet, uh, niet, prettig. Nee, dat kan ik me dan wel weer voorstellen, ja. ja al die ongewassen handen. Ja. Ja, en, en, en het is wel ook wel niet gezond. It, hey. Ik knijp altijd in alle kiwis, want ik wil altijd alleen zachte kiwis. Wat hebben we nou, ik wil altijd graag zachte kiwis. Oké. Okay. Dus dan sta ik in de supermarkt in alle kiwis te knijpen. En ja. dan denk ik, dan komt de, eigenlijk iedere kiwi die je koopt, dus minstens, minstens 20 keer ingeknepen, denk ik. Oké. Okay. Maar goed, ook, ja, het tegenwoordig zit er een beetje plastic om, dat je er niet meer zo makkelijk bij oh ja, Maar, je maar doet het, die het doe je ook jasje zo jasje. Ja. ja. Ik zo bloemkool en die moet ze eerst in de handen hebben. Ze dus kunnen gewoon de bloemkool pakken en dat hupsakee meenemen. Ja. nee hoor. Nee, even voelen. Dat doet ja. er niet. Ja. Ja. Ja. <laughs> en Ashley, gaat alles goed met je of heb je scheurbuik, Ja, droog ik scheurbuik helemaal oh. niet. Wat ik drink elke morgen, ik zal je mijn geheim vertellen. Ja. Ik maak rozenbottel thee. Oh. En dat mix ik dus met siderazijn. Ebba. En cedar, ja, dat is heel gezond en zijn. en bij die sidrazin doe ik een lepel honing in. Dan pers ik een halve citroen uit. En dan heb ik zo'n groot dan drink ik op. Dat is heerlijk. En het gaat goed met je? Dat gaat super goed. Ik ben nooit nou, ziek. Komt klink... nooit bij de dokter. Klinkt echt heel niet. gezond. Ik heb niet eens een huisarts. Ach. Nee, echt niet. Die had sla gegeten. Dat eet ik nooit sla. Nee, de huisarts. Dat weet ik niet. Nee. Nee, nee, ik ben naar een andere plaats gaan verhuizen. En al die tijd dus ben ik in mijn eigen plaats, ben ik nooit ziek geweest. En nu woon ik in een andere plaats. En dan heb ik me nooit aangemeld bij een huisarts, want ik ben niet ziek. Nee. Ik vind pas, als je wat hebt, dan ga je er wat om als je niks hebt. Dus ja. het blijkt dus wel dat gezond leven hoeft niet duur te zijn. En uh, gewoon, uh, ja, dus verse groenten hoeft niet. Nee. Nou ja, uh, bedankt voor de melding, Ashley. Ja. En een goede reis. Okay. Nou, dankjewel, ja. Ja. Oké, okay, dag. <laughs> en uh, Frank, goeienacht. Hallo Astrid. Hallo. Jij bent inderdaad, klinkt heel ver weg hier. Nou, terwijl jij nou eigenlijk zo heerlijk dichtbij klinkt. Oh, fijn. Ja. <laughs> uh, jij had het over... Die mevrouw die stelde een vraag over die maaltijden, hè? Ja. Wel, ja nou klinkt jij duidelijk. Oh, dan blijf ik zo zitten. Ja. Ja bij Albert Heijn dacht ik, hè, dat ze zei. Ja? Ja. Nou, ik koop ze ook wel eens. En dan heb ik het goed bekeken. Uh, de gangbare leef- of uh, maaltijden... die het goedkoopste zijn... daar zit, over het, voor zover ik weet... geen sla bij. Oh. Dan kom je bij een duurdere categorie uit... en daar staat op het plastic op... bovenop, ambachtelijke maaltijd. Ja. Als je, dan staat er bereidingswijze... en daar zit inderdaad... Wel sla bij, ja. dan staat op bereidingswijze, et cetera, et cetera, stoommaaltijd. Dus dat zegt wel genoeg, hè? Ja, nee, maar je hebt gewoon heel veel van die plastic bakken met de salade erin. Weet jij dat zeker? Dat weet ik heel zeker. Nou, Want tot ik... vandaag at ik ze ook nog wel eens. Wat zei je? Tot vandaag at ik ze nog wel eens. Ja, nou, je hebt van die maaltijden, dat weet jij dus ook, daar zit spinazie in. Die zijn 3,99 euro. Even to the point dan, hè? Nee, maar er zitten, zijn er ook gewoon met sla erin. Weet jij dat. zeker dat, ja, dat weet ik echt heel zeker, Frank. Ga jij morgen maar eens kijken. Echtjes met dat, wel. Nee, gewoon zo'n zo plastic bak met een salade erin. Ik denk dat jij de duurdere categorie bedoelt. Ja, dat, dat zou dat zomaar dat... kunnen, maar er zit echt gewoon sla in. Ja, ja, maar daar staat ook duidelijk bij: ambachtelijk Be, uh, bereid. Yeah. En dan staat er ook bij uh, dat je die moet dat er een stoomaaltje Nee, je gaat er niet je sla stomen? Het staat er wel op, hoor. Nee, echt niet. Jij, morgen moet je gaan kijken, Frank. Er staat dus Caesar salad of een salade niçoise of zoals ze laatst op tv zeiden, salade niçoise. En uh, uh, uh, nou, andere soorten salade kun je gewoon... En, en dan zitten er soms zitten er aardappeltjes bij je in en soms zitten er... Ja, krieltjes. Nee, aardappelschijfjes. Nee, niet de aardappelschijfjes, aardappelpatjes uh, zitten ja. erin. Of uh, er zit um, uh, pasta bij in. Maar de, en het is echt salade, moet je echt koud eten, niet oh. stomen. Maar ja, de vraag is, hoe lang mag je het dan bewaren? Ja, ja, daar staat het dagelijks toch bij. Ja, daar staat er dan op dat het zes dagen goed is. Maar we hebben ja. dan net uitgebreid besproken dat je sla niet te lang moet bewaren. Want als ja, ja. het slap wordt, nitriet, nitraat. Ja, maar inderdaad, dan, dan kom je dus, als we dan een stap verder gaan... tenminste, dat lijkt mij... ons lichaam uh, heeft zoiets als de vrije radicalen... Ja. en de antioxidanten. Met ja. andere woorden, het een zou het ander te niet doen... als je daar in die theorie gelooft. Oh, Homeopathie is daar. Oh, oké. Okay. <tie> ja. als, je, als je een heel klein stukje sla eet... Nee, dat is een, andere, dat is een heel andere theorie. Nee, maar ik, Terwijl we het de hele tijd erover hebben... is het ja. gewoon, volgens mij kun je sla best wel een paar dagen bewaren. Ja. En dat is gewoon de verwarring. Er heeft iemand aan het begin van dit programma geroepen... dat je sla niet een paar dagen mag bewaren. Ja. Maar volgens mij kan dat gewoon best. Zeker als je ijsbergsla hebt. Ja, precies. Ja, dat is het. Ja, inderdaad. Nou ja, dus eigenlijk is het, het is echt zendtijdvervuiling. Om dat het hier over te hebben. Ja. We ga, we... Maar in ons lichaam is toch in start, denk ik, tot in een bepaalde mate ja. gifstoffen zelf op te ruimen. Ja, en nou, dat heeft dan weer met het bespoten groente- en fruittoestandsverhaal te maken. Ja. Dus je hoort van het een, ja. denk ik, zo in het andere. Ja. Nou, uh, Kijk, anders van... wordt het natuurlijk giftig en toxisch, hè? er geen toxisch, ja. Toch? Ja. Lijkt mij, hoor. Ja. Dus nee. meer kan ik er niet aan toevoegen. Nee, dan laten we het hierbij. Dankjewel voor het bellen. Oké, zo. Okay. nacht. Dag. Dag. Ik roep de crypto nog een keer, want er komen gewoon geen goede oplossingen binnen. Het zal toch niet weer zijn dat ik de hele week moet wachten tot iemand een goede oplossing doorgeeft... via nachtzusterapenstaartje omroepmax.nl. De opgave van deze week is meer paal... En de oplossing moet bestaan uit vijftien letters. Als je hem voor zes uur nog op weet te lossen... dan kun je bellen naar 0800-1121 en dan krijg je een prijs. Als je tenminste weet welk woord van vijftien letters wordt aangeduid... met de omschrijving meerpaal. Uh, Lies? Hallo, Lies? Hallo, Lies. Hallo, Lies. Hoi, hoor je mij wel? Ik ik, hoor je jou heel, uh, nou, Ik Het heel is top. de hele avond op feest. Ik denk dat mijn microfoon gewoon expres heel zacht staat. Omdat ik een beetje een harde stem heb. Oké, okay. nou ja, ja, dat kan. Ja, wat belde je over? Uh, de bochten in de tunnels. Ja. Ik zit namelijk op een vrachtwagen. Oh. En inderdaad, in de meeste bochten... In de meeste dingen zitten bochten. En volgens mij is dat puur omdat men allemaal veel te hard rijdt. Dus de bochten zijn er om snelheid eruit te halen. Ja, echt? Ja. O. Oh. Want als het recht is, ja. dan, dan gaat uh, heel Nederland er altijd vanuit dat we racebanen hebben. Ja, ja, ja. Ja, ja maar het helpt eh, niet om opeens een bocht in een tunnel te gaan maken, denk ik. Nee, maar het zijn ook altijd flauwe bochten, hè? <laughs> het zijn een beetje lullige bochten. Ja, ja. ja. Ik bedoel, het zijn nooit echt uh, van, je gaat de hoek om bochten, maar ze... Het zijn van die mooie, flauwe bochten. Ja, maar je hebt ook genoeg tunnels die wel helemaal recht zijn. Weinig hoor, in Nederland. Oh. Hmm. Weinig. Ik volgens dacht... Mij dat is een... ja. Volgens ja. mij alleen maar de, de uh, Noordtunnel bij Alblasserdam. En zelfs daar zit een hele, hele flauwe bocht in. Een hele flauwe bocht. Ja. Nou ja, dat dus is... Volgens mij gaat dat puur om, uh, om uh, uh, snelheid. Hey, en als om jij zorgen... op de... Ja, dat minst niet snel rijden. Maar als jij nou op de vrachtwagen zit, ben je het dan ook eens met het verhaal van Martijn... dat het veel handiger is als uh, fietsers de rotonde voortaan linksom nemen? Nou, het zou voor de vrachtwagenchauffeurs makkelijker zijn. Maar ik denk dat voordat je heel Nederland zo ver om hebt... Yeah. zijn er alweer veel meer slachtoffers gevallen. Dus vanuit dat ja. oogpunt denk ik, laat het maar zo. Maar... Want kijk, dan heb je dus maar één groep die van links komt. Want het keer wat de, de, de, de schoolreugd die de andere kant op moet, die vanaf de andere kant komt, rijdt dan toch anders. Nee, dan moet wel iedereen natuurlijk linksom. Ja, nou, je kunt wel je linksom. Nou ja, ik zie nu al regelmatig mensen linksom een rotonde nemen. Dus volgens mij moet iedereen gewoon heel erg verschrikkelijk goed opletten. Ja, ja. ja want het zijn er blijven rolldingen. Ik ja. bedoel, dat zie je al met, uh, met uh, brandweer, Die zijn overal later door alle rotondes. Ja. Nou ja. Dus of, of, of we er nou zoveel ja, winst mee uh, halen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> nee, daar zit, daar zit wat in. Um... Ik, denk wel, ik, ik denk trouwens wel dat dat verhaal van die bloemen op de ruiten... maar dat is natuurlijk weer een ja. totaal ander verhaal. Uh, die bloemen hadden we vroeger, hè? Ja. En toen hadden we niet van die geïsoleerde huizen. Dus er was altijd wind op daaraan. Ja. En dan krijg je geen mooi vlak ijs. Want de wind gaat er langs en dan krijg je volgens mij van meer grillige vormen. Ja, de wind heeft ermee te maken. En ik begrijp uit de chat en uit de mail ook dat het ermee te maken heeft inderdaad met wat zich op het oppervlakte bevindt. Maar ook, ja, het, heeft, het heeft wel echt met heel veel dingen te maken. Want het heeft ook mee te maken dat als er eenmaal een stukje van het raam bevroren is... dat de temperatuur daar omheen dan weer of warmer of kouder is... waardoor het, ja, waardoor het zeg maar, aan elkaar groeit. Ja, er zijn volgens mij heel veel factoren die komen kijken bij die ijsbloemen. Dat is nog eens een hele special waard om ja. dat uit te leggen. Dat ja, is wel interessant. Maar ik vind het wel weer een hele, hele leuke... En ik vind het ook altijd heerlijk als ik rij van donderdag vrijdag vrijdagnacht. Want dan heb ik tenminste wat leuks op de radio. Ja, maar zijn er veel vrouwen zoals jij op de weg zo s'nachts? Uh, nou, kijk, er zijn er veel te weinig. Ja. Uh, ik rij nu uh, een jaar of twaalf en ik ken uh, vijf uh, vrouwelijke chauffeurs. Voor de rest zijn het allemaal mannen. Oh ja. Nou, dan, vijf is al best veel, maar... Uh, nou ja, kijk, en dat is ook volgens mij omdat vrouwen dan denken dat ze 90 uur in de week moeten gaan werken. En dat hoeft helemaal niet. Want ik werk ook maar vier dagen. En maar ben je dan wel af en toe vier dagen van huis? Uh, nee, nee, ik ga elke morgen rijden om, uh, om een uur te vallen, of vier. En, uh, en ik ben altijd uh, om een uur of een uh, smiddags te lekker thuis. Oh lekker. Maar heb je geen kinderen? Uh, ja, zes. Wat? Zes. Zes kinderen? Ik heb zes zonen. Heb jij zes kinderen? Ja. En je vertrekt iedere ochtend om half vier? Ja. En wie ah, kan ja, te... Kijk, ze zijn, nu, ze zijn nu ook ondertussen groot. Ja. Maar ik bedoel, uh, ja... Kijk, toen ik uh, dus in mijn eentje kwam te staan... Toen in je, je uh, eentje? <laughs> ja, nou ja, kijk, en toen wist ik van... Uh, uh, ik moet werk gaan doen wat ik leuk vind, want... Werk wat je leuk vindt, is werk wat je lang volhoudt. Ja. Nou ja, en toen ben ik gaan uh, rijden. En het is het enige vak, in Nederland geloof ik ongeveer, waarin ik als vrouw hetzelfde te dien als een man. Oh. Ja, dat en zou dat kunnen. Was, uh, zeker in de jaren dat ze allemaal op school zaten. Welkom. Maar jij had zes kinderen, je was alleen ja. en je ging vrachtwagen rijden. Ja. En wie haalde dan die zes jongens uit, uit, uh, uit bed s ochtends en uh, uh, zorgde dat ze in de kleren kwamen en op school? Nou ja, dat deden ze zelf. Toen waren ze, oh, hoe oud was die jongste toen? Uh, die waren toen uh, 8, 8 en 9, de jongste drie. Oh, er zit nog een tweeling bij ook? Ja. zeg. nou respect hoor, Lies. Gaaf hoor. Ja, <lacht> leuk. En het is nooit saai, want er gebeurt altijd wat. Ja, nou dat, uh, dat uh, kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. En uh, ja, er zegt iemand nu op de chat: Als ik zes kinderen had, zorgde ik ook dat ik om half vier het huis uit was. Ja, ah, joh, en het is gewoon s'nachts zo lekker rijden, want dan slaapt Nederland nog, weet je. Ja. ja en dan heb je ja. helemaal geen, uh, geen uh, files en zo. Nee. Maar dus, het. Ja. Maar heb je het wel eens met uw collega's over dat je dan zegt... ik heb zes kinderen of is, dat, uh, is het niemand die op opkijkt? Ja, dan staan ze me aan te kijken en dan zeggen ze van... Uh, ik heb er twee en ik word al helemaal gek van twee. Ja, ja precies. Nee, maar hoe meer het er wordt, hoe minder erg het wordt. Of nou ja, nee, kijk, Hoe minder erg, hoe minder vermoeiend het wordt. Nou ja, zij hebben me geleerd dat je je alleen maar uh, druk uh, moet, moet maken... over, uh, over uh, dingen die het waard zijn. Ja. Ja, ja. En alle andere dingen moeten laten liggen. Ja. Want als, als die kleintjes waren acht, toen, hoe, hoe oud was de oudste? Uh, de oudste was toen uh, 16. En was die, die niet een beetje de pineut dan? Dat die altijd een beetje de papa moest uithangen? Die, die heeft af en toe al een beetje te veel uh, verantwoordelijkheden gehad, ja. Ja, maar dat is uh, ook. Ja. Oké, okay, dat heeft van. hij allemaal overleefd. Precies. En, uh... Er zijn ergere dingen hoor, ja. Yeah. Ja, ik bedoel, als ik, uh, als ik ze nu zie, dan denk ik van er zijn uh, gewoon zes uh, schitterende exemplaren geworden. En uh, ja, nou ja, en gewoon jongens die zichzelf uh, redden. Ja, yeah. ja. Yeah. En of ze nou uh, uh, moeten wassen of moeten strijken of een, uh, een uh, autoband moeten verwisselen, het zal zijn zorg zijn. Want, uh, ze doen het gewoon. Ja, gewoon aanpakken. Maar je had, dus, had vier kinderen en je dacht, nou, nog eentje dan. En toen was, ja, was nou het ja, een tweeling. Zoiets, ja. Zo ja. Want over die nummer vier zat iedereen gewoon te mouwen van... Ja, die is niet goed. En Die heeft uh, uh, uh, dingen aan zijn hart. En, uh, en ze dachten dat hij doof was. En toen dacht ik van... Jeetje, maar dat zijn we niet goed. Ja. Want, stel je, als hij dat allemaal heeft... Ja. En hij is ook nog eens een keer de jongste. Ja. Hoe krijg ik hem dan nooit weerbaar? In en toen maatregij. dacht je, nou, dan doen we nog één. En toen dacht ik van, er, er kan er dan beter één onder zitten. Ja. Nou ja, dat was zoiets van, zeg maar, nee, dan krijg je er twee. Ja. Nou ja, en toen kreeg je twee. En dacht je toen nog van, nou, ja, als er dan twee zijn, dan zal er toch wel één meisje bij zitten. Nee, nee, nee, ik vind het heerlijk. Jongen. Ja, dat is ook leuk. Ik het maakt ook allemaal kracht. niks uit. En uiteindelijk dan krijg je dan meiden erbij. En die zijn opgevoed en voorgelicht. Dat is hartstikke handig als dat allemaal gebeurt. <laughs> Want dat hoef ik dan allemaal dus niet meer te doen. Nou, het klinkt allemaal hartstikke gezellig. Ik vind het een ja, mooi nou, verhaal, is... Lies. Ik ben Rustig. blij dat je even belde over de bochten in de tunnels. Oké, okay, gewoon snelheid eruit. Ja. Rustig rijden, zodat je kan zien wat je doet. Ja, dat dus is ook zo. Gewoon allemaal heel goed dat je ogen. Kijk, ja. Hé, hey, doe de goed aan die zes mannen van je zal ik doen. Oké, okay, doei. Doei. Fred, goeienacht. Hoi. Nou, veel respect hoor voor mijn voorgaande. Nou ja, ik ben, ik ben diep onder de indruk. Maar ik. Ik ik. het klinkt allemaal reuze gezellig. Ja. Uh, ja, ik heb, uh, ja, zij had het over die tunnels. Ik ook. Ja. Uh, je hebt eigenlijk zelf al het antwoord gegeven. Het gaat natuurlijk over waar de weg naartoe gaat, die boven de grond is. Oh, toch. En hoe de infrastructuur eruit ziet die boven de grond is. Ja. Dus zo moeilijk is dat niet. Nee. En dat er een bocht in zit terwijl het misschien niet hoeft. Bijvoorbeeld de Westerschelde Tunnel. Ja. Ja, ik denk dat het is. Ten eerste ook om de, om de, om de snelheid eruit te halen, maar ook om het wat minder saai te maken. Ja. Om de automobilist toch een beetje scherp te houden. Ja, zou dat echt meetellen? Dat kan ik me dus niet voorstellen. Nee, ik zeg, ik zeg ook niet dat dat zo is, maar ik denk. Dat het de reden zou kunnen zijn. Ja. Kijk, want om uh, een rechter tunnel een beetje krom te maken, nou die paar meter, dat zal, dat, zal, dat zal geen miljoen kosten. Nou, dat kan best wel uit de klauwen lopen nog. En dan denk ik van ja, als het niet hoeft. Ja, als het niet hoeft, maar ik denk dat er wel erg over nagedacht is. Ja. Ja, dat iemand op de chat zegt ook van het heeft, uh, heeft vooral te maken met dat de grond boven de grond is vaak duurder dan de grond onder een, weet ik veel, rivier door. Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Dus, dus... Uh, infrastructuur en, en, uh, en, en waar de weg naartoe leidt, of moet leiden, dat is, dat is, dat is erg belangrijk, ja, tuurlijk. Ja, dat lijkt En ook. Goed. En ook gesteente waar ze misschien uh, moeilijker doorheen kunnen gaan. Ja, ja je had toch een lijst Nou, nou, dat is een beetje een probleem natuurlijk in Nederland, maar... Uh, andere gesteenten zou ook kunnen natuurlijk. Ja, of juist geen gesteente. Dat, dat je dan uh, los zand exact. hebt, waardoor die. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja, ook. Ja. Je zoekt gewoon de twee beste plekjes en dan ga je ja. er onderdoor, lijkt mij. Ja, inderdaad. Maar goed, interessant allemaal weer. Zeg, waarom ben jij zo vroeg wakker, Fred? Uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik heb nog niet geslapen. Oh, Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Oh. Het komt eh uh, komt uh, hetzelfde voor. En uh, wat ga, moet je nou morgen doen? Niks. Oh, nou nee, dan is het goed. Nee, ik ga, ik ga zo meteen naar bed. Ik ga, oh. ik, ik ga straks nog even naar Edwin Evers luisteren en dan ga ik naar even Naar bed. Edwin Evers luisteren? Ja. <laughs> ga je hem dan van Radio 1 naar 538 zetten? Uh, uh, ja. Nou. Nou, ik heb... Ik doe, ik doe niks, hè. De hele week niet. Nee. Nee. Ik heb een vastrammin. Ik, uh, ik word om zes uur wakker, dan ga ik naar het Evers luisteren. <laughs> tot tien uur. En dan zet ik hem op radio 1. Dan ga ik naar uh, Goedemorgen Nederland. Climtime. Ja. Ja. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Felix Murders. De gids? De gids. Ja. En dan Jurgen dan, uh, van den Berg met lunch. Stand, oh, lunch, ja. Ja, en daar ga ik mijn ding doen. En, en wat voor ding is dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar dan, ben je... maar, dan, maar, dan ga, maar dan ga ik in ieder geval iets doen wat nut heeft, zeg maar. Maar de, ik hoor dat nooit, dat iemand, zo met radio, dat iemand zo op de radio leeft. Ik alleen maar radio. Waarom is dat dan? Omdat ik het, het leuker vind. Oh ja. ja, dat weet ik ook niet. En nu was je, maar nu was je van gisteravond per ongeluk wakker blijven hangen? Nee, ik denk dat het komt omdat ik vanmiddag een tutje heb gedaan. Ja, dat was na lunch. Dat was na lunch. Na lunch was je in slaap, ging je je ding doen? Ja, ik vind, uh, uh, ik vind uh, de EO uh, na lunch, thuis aan het drinken en zo, dat vind ik niet zo heel erg spannend. <laughs> dus ja, daar hoef ik niet per se naar te luisteren. En dan denk je, ochtends nou, ik pik, ik pik nog even een paar uurtjes Edwin Evers mee. Ja, ja. Ik dus heb het... heel lang naar Hugh geluisterd. Ja. Maar die begon me een beetje te vervelen. Ja. Ja, Giel is toch een beetje een bedweestje. ja. En, uh, ja, en, en ja Edwin is gewoon compromiseloos. Ja. Die doet niet net dat hij overal verstand van heeft en uh, dat is gewoon lach hieren brullen. En... Oké, okay. nou ik ga wel gewoon, weer eens een keer luisteren want het is, ik, gewoon, het is gewoon ontspanning meer niet. Nou, het mag ook allemaal. Je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil. Dat, dat is sowieso een beetje mijn motto. Maar um, uh, het verbaast me even. Maar ik ben ik ben er helemaal bij. Ik wens ik je een vast, je? Wat? Het verbaast me, zei je. Ja. Hoezo dan? Nou ja, omdat ik, ik bedoel. Edwin Evers is natuurlijk een van de beste radiomakers van Nederland. Maar nee, in Waarom? Jawel, jawel, jawel. Het is echt heel knap wat hij doet. Maar het is. Als je voor de rest alleen maar Radio 1 luistert. De rest, dan is het allemaal wel redelijk zwaar inhoudelijk. En dan ga je s ochtends net op het moment. Dat alles bekend wordt wat er de nacht en de avond zich allemaal heeft afgespeeld. en hoe dat zich ontspint. en, en, en wat, hoe mensen dat duiden in het nieuws. wat je dus allemaal ook op Radio 1 zou kunnen horen. ga jij naar, naar 538 luisteren. met muziek voor um, 20-jarigen in de ochtend. Ja, dat klopt. Maar. Uh, verbaas me. Je uh, begint de dag met een lach. Nou, ja. En, uh, en ik heb ook nog de hele tekst en ik heb ook nog internet. Dus, uh... Nou ja, je hebt ook helemaal gelijk. gewoon. Ja. Ik, ik zou vast... Nee, wacht nog even. Nog 13 minuten, ja? Oké. Okay. <laughs> oh ja, nou, trouwens, over ja. die rotondes. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk nooit, hè, want dan zouden die fietsers links moeten rijden. Volgens mij. Ja. En dat is heel vreemd. Ja, dat, dat wil Martijn dus. En dat vind, ik vind het eigenlijk een hele zinnige opmerking van Lies... dat dat niet zomaar in het collectieve geheugen van de Nederlander gaat passen. Dat, dat nee, wordt niemand. Dat ja nee, dat kan ik niet. Oké, okay. nou, uh, dan uh, kunnen we dat ook concluderen. Zie je? Oké. Okay. Dankjewel. Ik ga om tien uur eventjes uh, naar jullie weer luisteren, oké? Okay? Ja, dat is, ik, ik geef het vast door hier, dat we je er weer bij krijgen om tien uur. Nou, ja, niet, niet belangrijk hoor. <laughs> Goeienacht. nacht <Hai. laughs> Doei. Um, Gerard. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, nou, die tunnel heeft niks met de ondergrond en alles te maken, oh. die, die worden afgezonken, die worden gewoon sleutels vergraven ja. en uh, zand opgevoed en dan worden die, die, die, die segmenten die worden afgezonken. Oh. Ja, maar wat heeft te maken met, die heb het al gezegd, met de infrastructuur die er al is. Oh jawel, hè? Ja, want die wegen die leggen dan in één lijn, net zoals in Rotterdam, uh, die, uh, noord en zuid die waren we al bebouwd. Toen zijn ze in de jaren 40 van de vorige eeuw met die tunnel begonnen. Dus dan kwamen ze met wegen die niet recht op elkaar aansloten. Nee, maar even voor mij hoor. Dus een tunnel wordt niet onder het water doorgegraven, maar wordt eigenlijk gewoon in het water gelegd? Die wordt in het water gelegd, nou. ja. En ze worden sleuven in, in de grond. Uh, ja, er zijn wel geboorte tunnels. En zelfs de, westen, tenminste de tunnel over de Westerschelde die is geboord. Maar de, alle tunnel's in Nederland die worden uh, sleuven in de grond gegraven, die wordt met zand uh, en, en nog een, een goede ondergrond gemaakt, die steven ligt en dan worden er gewoon uh, betonnen bakken worden eraf gezonken waar de, waar, waar de tunnel uh, doorgaat dan. Er zijn gewoon uh, gesloten tunnel, tunnelbakken. Nou, daar heb je weer wat geleerd. Ja. Ja. Dus ja. Ze ja. Zeggen, oh, gewoon omdat te wegen die waren, die waren al zo. En, uh, wat dan, zeg je nee, nu? Nee, ho, ho, ho. Nu praat je te snel, dan kan ik je niet meer verstaan. Oh, ja. Kijk, dus die wegen die waren er al en uh, ja, die moeten op elkaar aangesloten worden. Ja, uh, ja. Toevallig leggen ze niet in één, één lijn. Ja, Vandaar dat bochtje erin. Ja. Nou ja, zo simpel is oh, het er eigenlijk. Heb ik, ik nog wat er over die uh, rotonde? Van, nee, ja, die de was, die gaat het aan, toe. We hadden maar links gereden. Ja. Maar er zijn uh, rotondes uh, in Nederland. Uh, Waar je als fietser gewoon uh, links en rechts mag rijden. Oh, echt waar? Ja, die zijn er. zo nee, zoals in Barendrecht en zo. En zijn er zijn oh. verschillende plaatsen waar je als uh, fietser gewoon. Uh, gewoon uh, een tweerichting erop toont. voor fietsers. Eerlijk en erg dus waar. Als automobilist, als automobilist moet je daar uh, heel goed uh, rekening mee houden. Ja, daar word je uh, toch helemaal gek van? Ja, daar word je echt gek van. Ja, Toen zei ik: ben geen automobilist. Dus, uh, maar dan loop ik nog over die sla. Hè, die die uh, voor. <laughs> ja. uh, nou. Die sla die is een soort, ja, die is... Uh, sorry, ik ben een beetje uh, verkouden. Ja, nee, als je maar blijft articuleren, Gerard. De, ne, nee, maar die, uh, die sla die, uh, is in een beschermgas in. Er wordt, uh, uh, CO2 wordt erin. Hij is zo klaargemaakt en er wordt de lucht eruit gehaald en er wordt CO2 ingebracht. Oh, echt? In je ja, sla? Dus, dat is een beschermgas. Oh. Dat die, dat die niet uh, gaf het, uh, die langer houdbaar blijft. Gerard, dus, volgens dat mij... Dat is Volgens mij heb jij een hele grote duim. Dat is uh, ja, want uh, dan uh, gaat hij gewoon niet, uh, ja, zeg maar, uh, blijft hij langer houdbaar. Gewoon dan trekt uh, geen verrottingsproces op, uh, laat ik het zo zeggen. Hmm. Dus, dus uh, dan gaat er gewoon een bescherm in. zien. En uh, zolang die uh, niet opengemaakt wordt, uh, ja, blijft het een uh, beetje houdbaar. Ja, ja. Hmm. Oké, okay, dankjewel Gerard. Geen dank. Dag. Doeg. Ton, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hallo. Hallo. Oh, ik heb het antwoord op die viaduct hoor. Via, welke viaducten? De tunnels bedoel je? Of de tunnels? <laughs> ja. <laughs> een rechte tunnel kan ja. veel minder kracht opvangen als een kromme. Ook nog eens een keer? Ja. Want uh. daarom is een tunnel niet recht. Oh. En, waarom, en waarom is de tunnel zo krom in Rotterdam? Ja. Omdat hij heel veel draagkracht nodig heeft. Oh. Dus het is niet om de snelheid eruit te halen. Het is zuiver om draagkracht. Een rechte tunnel breekt eerder, zeg maar, bij wijze van spreken als iets kroms. Oh, dat lijkt me toch wel zo eng. Dat je door ja, dan de tunnel. Daar moet, moet, moet je ook niet aan denken. Hè? Nee, daar moet je gewoon niet aan denken. Maar um, uh, als jij verstand hebt van tunnels, is het dan waar dat een tunnel niet wordt gegraven, maar dat die wordt gezonken, zeg maar? Uh, een tunnel wordt gegraven. Alle tunnels? Ja. Oh. Een tunnel kun je nooit af laten zinken. Oh. Dat, uh, dat, dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Oh. Oké, okay. nou dus dat is dus dan ook weer opgelost. Ja. Het heeft, <laughs> ja. Cijfer, het heeft cijfer met draagkracht te maken. Oké, okay. dat die niet stuk gaat. Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Tom. Ja. Rij je voorzichtig. Hoe uh, oh, weet jij dat ik in de vrachtwagen zit? Nou, ik wist niet dat je in de vrachtwagen zat, maar ik hoorde wel dat je in de auto zat. Oh. Nee, dus... We zitten in de vrachtwagen. Nou, rijden dan maar dubbel voorzichtig. Is goed, maar... wat, ver, wat vervoer je, Tom? Ik doet, uh, wij doen voor die zuiveringsinstallaties uh, in Nederland oh. uh, het, het slipafval uh, wegbrengen. Kijk, dat is nog eens het een nuttig werk. Dat bedoel ik. Nou, slip voorzichtig. Ja, oké, okay, mooi. <laughs> Doei. Okay, Doei. Kees? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Om, ja, om nog even bij uh, de tunnels uh, te blijven. en ja. Laten we de oudste tunnel uh, van Nederland nemen, de Maastunnel. Ja. Dat waren kessons, Die zijn... ...afgezonken in oh. uitgegraven uh, nou ja, uitholling uh, in de rivierbodem. En die zijn aan elkaar uh, nou ja, verbonden. En daarna is inderdaad weer een toplaag overheen gegaan... ...die aansloot met de bodem van, nou ja, wat is het daar, de Maassen... Yeah. Uh, waardoor uh, stel dat de Maas leeg zou zijn, het water wat uit, theoretisch. Ja, dan valt niet op dat daar een tunnel ligt, omdat de bodem gewoon natuurlijk doorloopt. Maar er is een sleuf gemaakt en daar zijn de caisson-delen van de tunnel in afgezonken. En oh. de charme van een tunnel is yeah. dat ieder deel meteen op de grond ligt, op de aarde. En dat is een groot verschil met een brug, want dat zijn overspanningen. En daardoor ben je vanwege de gekozen techniek verplicht om in een rechte lijn, in een rechte streep... De overspanning te maken. En de charme van een tunnel is dat dat niet hoeft. En daarom zie je, en die opmerkingen zijn eerder al gemaakt door een aantal uh, sprekers, uh, dat je dan de planologische problemen die je hebt op het land, die kan je onder de grond oplossen door er een bocht in te leggen. En dat is bijvoorbeeld uh, van Rotterdam-Zuid naar, uh, naar ja, Rotterdam-Noord, met de Maastunnel in de tunnel gecorrigeerd. En uh, ja, dat is de charme van een tunnel in tegenstelling tot een uh, brug met overspanningen. Voorgespannen beton om er uh, om, om de hoek mee om te gaan. Ja, dat is niet goed voorstelbaar. Ik vind het wel lastig, want ik was toch wel geneigd om Ton te geloven. toen hij zei dat er geen uh, tunnels werden verzonken. En nu zeg jij weer dat er wel tunnels worden ja, verzonken. Er zijn de kessondelen die zijn verzonken. En een van de eerdere sprekers zei het ook. Nou ja, dan, en, en uh, draag, extra draagkracht? Nee, nee, nee, nee, hij ligt op de bodem en dat is. Uh, daar, daar... Heb je geen. Nou nee, ja, ja nee, voor de bovenkant zeg ik, Dat is juist de charme, interessant om een brug. Daar maak je overspanningen mee van, nou ja, soms hele lange. Uh, en ja, dan zit je gewoon aan de rechte lijn vast. En uh, de, bij die tunnel hoeft dat niet. Ieder kessondeel ligt gewoon, op, op draagt zelf op de, nou ja, op de bodem. Oké. Okay. Nou, het is, me, het is me duidelijk. Dankjewel dat je nog even belde. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Hè? Succes met je programma. Dankjewel. Dag. Dag. Joop. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik heb nog een uh, verklaring voor dat uh, blaadje sla. <laughs> nou, kom maar door. Nou, ik, ik geloof dat die Gerard heette die net al uh, iets zei over CO2-gas. Ja. Yeah. Ik geloof het maar het is wel waar. Als je goed kijkt, oh. de verpakking staat er meestal ook op van verpakt onder beschermende atmosfeer. En wat, wat ze eigenlijk doen is, ze zorgen dat er geen zuurstof in zit. Want wat is nou aan de hand met het blaadje sla? Dat gaat verleppen normaal gesproken. Ja. Yeah. Ja, en dat ja. komt omdat het, omdat het zogenaamd oxideert aan de lucht. En oxideren is eigenlijk gewoon roesten. en Het is natuurlijk niet alleen ijzer wat roest, maar een blaadje sla roest ook eigenlijk, alleen ziet het er dan anders uit. En als je dan nou zorgt dat die zuurstof eruit is, wat ze ook dus doen als je bijvoorbeeld iets vacuüm verpakt, ja. Ja, dan blijft het ook lang goed. Alleen als je een blaadje sla vacuüm verpakt, ziet het er natuurlijk niet meer uit. Het nee, helemaal plat gedrukt. Maar ja? ik vind het wel ja, een goed idee. Ik ja. ga Thuis de, de sla en de andijvie ga ik vacuüm verpakken, hoor. Nou ja, als je, als je graag wil dat het er niet uitziet... dan moet je dat vooral niet laten natuurlijk. Maar het is dus veel makkelijker voor zo'n zo producent... om dus in die verpakking waar dat dan in zit... Ja. te zorgen dat daar geen zuurstof in zit. Ja. En daardoor blijft dat veel langer goed. Nou, ik ben blij dat hij nog even beantwoord is. En mijn ja, excuses is nog even aan Gerard dat ik hem niet geloofde dan. Ja. Nou, ja. ik hoop dat Geert uit excuses excuus Ik heb trouwens eh, nog eh, een paar antwoorden, althans mogelijke antwoorden. Well. Onder andere over die, over yeah. die ijsbloemen. Yeah. Ja. Nou, het, heel uh, snel, hè, want ik, ik okay. hoorde eindtune al. Oké, okay. ja. okay, heel, heel snel. Het, ja. het zijn zogenaamde fractal figuren. Die zijn wiskundig zijn ze helemaal uitgezocht door professor Laurier. Hij heeft er ook een boek over uitgebracht. Dus als mensen het echt willen weten, moeten ze daar even naar kijken. Ja. ja dus maar ik dat, eh, dat het tijd is, hè. Ja, maar dank je wel nog even voor deze tip. Ik vind het een hele mooie. dankjewel, Joop. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende Morgen. keer. Doei, doei. Hallo. Ron. Ja, hallo. Ron, jij had een suggestie voor de crypto. Meerpaal, 15 letters. Ja, aanknopingspunt. Ah. Kun jij hem uitleggen, want ik snap hem niet. Een meerpaal, dat uh, is doorgaans een, een, uh, iets in het water waar je een boot aan kan uh, aanmeren. Nou, aanknopen, een punt. Ja, dat nou, knap. volgens mij niet zo lastig. Nou, ik vind het knap van je. Ben je een beetje hardcore crypto, hoor? Uh, dat kun je wel zeggen, ja. Nou, dat dacht ik al. Nou, je hebt ook iets gewonnen. Ik weet nog niet wat, maar ik stuur je wat op. Veel plezier ermee. Oké, okay, bedankt. Goeiedag nog. Ja. Dag Ron. Doei. Goeiedag, zeg ik, want de ja. nieuwe dag is begonnen. Vrijdag 1 april. Ik wens je een goede dag. Pas op, laat je niks wijs maken. En ik hoop dat je er volgende week weer bent bij de Nachtzuster. Dag.